En, en de, de Jury is ook een hele, een hele lieve mens hè, qua muziek. Dat is altijd ook heel schone, warme gitaren. Zo. En meestal werkt dat ook heel goed met een Ephraim die zo destructiever kan zijn. Hé hey, hey. hallo, ik ben Ephraim Seelen. De Jury is ook heel vrouwelijk. Voilà, Een Ephraim is heel mannelijk als muzikant. Zo, dat, dat, dat is altijd wel. Uh... Ik moet er maar eens mee in de motto zitten. Ik ben nu op weg. Naar Antwerpen vanuit Leuven in de auto van Juri. Echt mama en papa voor zo. Papa aan het stuur. En dan, en dan ruzie maken. En wij hebben juist een doorloop gedaan van Immaculata. Blijkbaar is er vandaag van alles in het nieuws. Onder andere dat er weer een high school shooting is in Finland. En daar gaan we nu net deze voorstelling over. 9 doden. Is dat een uur? Ah ja. maar Dat is, het... is grof. Op de dag dat we het hernemen, dus ja. Dat is uh, uh, hoewel bepaald jonger dan zijn, zijn collega's. Een gast die, uh, die, die zijn perfectionisme uh, nu reeds in een, in een hele duidelijke stijl heeft, heeft weten, weten vormgeven, naar mijn gevoel. Uh, warmte en melancholie zijn de twee uh, woorden die daarop van toepassing zijn. Zo. Uh, ik vind dat ook een hele he, heel een integere muzikant in een Efraïm. Is uh, daarnaast ook, uh, dan misschien meer ook de Geert Wageman-achtige, multi-inzetbare, uh, steeds gevoelig voor, um, om, een, om allee, steeds in staat om met zijn gevoeligheid een nummer naar een hoger niveau te tillen. Zo. En ook uh, heel, erg, ja, eigenlijk heel erg bescheiden als muzikant. Dus, je, maar dat hebben ze allemaal, dus niemand die een show wil verkopen. Met, met muziek bezig ofzo. Oh ja, vind je. <klaars> uh, nu zijn we bij mij thuis. In de, de keuken, officieel. Het is uh, ja, in mijn studio. Een uh, ruimte vol geluiden. Wij zijn op het ogenblik een plaat van Cold Park aan het opnemen. En ik ben een cd'tje maken van de muziek van Immaculata met Evie. Ook een kleine opname van Bokter, daar kan te mixen binnen. En er is een opname aan de gang uh, van Tram. Tram is een uh, instrumentale rockgroep die ook verder zijn weg zoekt binnen elektronica en rockmuziek en eigenlijk alle soorten invloeden probeert in elkaar te duwen. Wat het belangrijkste is daar uh, binnen instrumentale muziek de plek kunnen hebben om dingen af te tasten, om dingen te, te ontdekken, om dingen te proberen. En daarmee zo weinig mogelijk we zijn met drie en we proberen met drie meer te doen als je met drie kunt doen. Het is eigenlijk uh, vrij laat en snel. Succulata hernemen vind ik, wel, uh, vind ik wel spannend, omdat ik... ik zou wel het is een oude voorstelling die uit de kast wordt gehaald. Ah, oud, Het is toch al vier jaar. Een vroege voorstelling. Een, een vroege voorstelling. Ik vind het wel leuk om, om dat terug te gaan doen. En door uh, veel speelkansen te krijgen, ook te kunnen zien hoe, dat je, hoe dat je binnen een tournee nog eens terug opnieuw kunt laten groeien. Maar dat is, wat dat denk ik wel nodig is, omdat je denk, 55 voorstellingen wil spelen. Na 30 moet je toch iets fris vinden, denk ik. Ik ben nu de muziekjes uh, aan het proberen te verwerken in, in een cd dat wel op zichzelf kan staan. Dus uh, extra bas en, en geluidjes. Ja, zo wat uitwerken tot tot volwaardige nummertjes voor zover dat dat kan, want dat blijft natuurlijk ook een heel deel sfeertjes. Dat is toch wel hetgeen dat het muziektheater toch wel iets heel belangrijk is voor mij. Dat is de juiste sfeertjes liggen en dat is niet altijd makkelijk om van een sfeertje een volledig nummer te maken. Een keer het, het eindmuziekje. en heb ik dat heel hard mee. En hoe heet dat? Uh, in me. Dat is een uh, typisch voor, voorbeeld voor de, um, ja, een voorlopige werktitel waar dat je voor de rest van je leven aan vasthangt. Wil je graag diep? Wat wil je graag diep weten? Verstelt mij dan vragen. Sentimenten. Sentimenten. Verdorie. Immaculata was een zeer zwaar voorstelling, emotioneel gezien. Um, dat hoorde ook in de muziek. Dat hoorde bijna in alles wat ik doe in Immaculata. Het heeft een uh, zeer emotioneel, sentimenteel gegeven. Ik ga niet vertellen of uitweiden waarover dat, dat ging. Maar het, was, uh, het kwam eigenlijk op het juiste moment. Het ging over dood gaan, sterven en dingen uh, achterlaten en angsten en zo. En uh, dat kwam voor mij heel goed uit. Wat betekent uh, in Diff, dat, een effe? Ja, een effe is een. Het is een, een, een, goede, een, goede, een goede maat in het eerste, in het eerste geval. En ik speel er al heel lang uh, muziek mee. Dus wij kennen elkaar ook wel heel goed muzikaal. Ik vind dat bij sommige mensen belaag, dat je zo misschien een rifje speelt, en vult een andere dat je juist allemaal. Ja, ze noemen ons niet voor niks in getrouwd. koppel, hè. heel melodisch is hierop, hè. Dus je hier nog. Misschien mag je wel van... dat ik zo'n stukje kan al zo'n zijn tijd uit maar En die ook Het zijn heel melodische liefstalle Ik ben er even een verrassend is omdat die met z'n meestal minder op ritme te doen zijn dan zegt het ook doen. Terwijl het is zo'n hoofdinstrument instrument op is. Misschien is het juist toen. En is een ontzettend fijne leefgast, een zeer goede muzikant dat hij heel fijne dingen doet, die doet ook een hele goede smaak, ook vind ik. Uh, ja, daarna mochten we een uh, iets toffer project doen. <laughs> dat mag ik niet zeggen, maar uh, ja, een losser project, dus uh, een, een, een, een monoloog met Sarah in de hoofdrol, waarbij we dan een beetje een rock'n'roll theaterstuk hebben gemaakt en dat vonden we wel tof. Daar zat ik in een beetje andere fase. Laten we zeggen meer de rock roll fase inderdaad. Ik had ook wel last van woede en zo. En dan, dan, dan, dan een betalen, uh, heer, een we de dansen die ik op talen moest. Mijn even hier vier welkom. Ik heb ook heel goed van ja, on de, de Jury en de Neffi. Is dat op een moment dat ik dacht, van nu ken ik wel min of meer wat ze zo allemaal doen, van de muzikaal paletzo. Hebben ze dan de, de muziek voor dingen van de Nand gemaakt? Dat vond ik dan toch weer opvallend anders en iets helemaal nieuws. Dat blijft mij wel verbazen. Uh, Tijdens die ben ik doen een stuk tournee met van de Nand. Met Pieter Zenaar. Wat een zeer leuke voorstelling is. Het lijkt alsof ik val. Overhanden. Alsof ik. <laughs> eindeloos val in een punt zonder bodem. Alsof ik vlieg tussen de golven, alsof ik zwem tussen de wolken. Alsof daar in de diepte van de vissen, achter de groene gordijnen van de lucht, de natte zon, het brandend water wordt en, van mij daar. en wat? de zingende hemel. zal blijven, is dat dat onwaarschijnlijk simpel was, dat geen, dat, dat, dat, dat ongelooflijk eenvoudig werken was, zo. geen enkel moment van ware stress gehad, van wanhoop, van, van uh, alsof het gewoon een soort logisch uh, gevolg was van de tekst die we de, de maand ervoor in elkaar hadden gestoken. En, en ja, ook de, de, de, de, wat de muzikanten, wat de Julien en Efraim hadden, hadden voorbereid. Dat was iets eigenlijk, die, die muziek was totaal anders dan wat ik mij daar uh, op het moment dat het idee eigenlijk uh, gelanceerd was om er een voorstelling aan te maken, daarbij voorstelde. Ik had me dat allemaal veel, veel minder technologisch voorgesteld en met, met veel simpelere instrumentjes en heel percussief en zo. Ik heb hen die aanwijzingen ook gegeven, maar zoals het een muzikant betaamt hebben ze, ze, ze zich daar uiteindelijk in klote hebben aangetrokken. bij de zwart in zijn schoon. De, de springt ligt. Jaco geeft er een krab. Het de beest deist weg en geeft 4G. Een geluid hard op mentaal. En nog een keer later is de stille steeg gevuld met plafeling gekeft. Aan de rond is een goed voorbeeld van hoe dat moeilijkere muziek in de popstructuur kan gegoten worden. Dus die voorstelling die duurt een, een uurtje, een uur en tien. Er zit heel veel muziek in, er zit eigenlijk ook veel tekst in. Er wordt veel verteld, maar je, je moet daar niet kiezen naar wat je luistert, omdat alles mekaar heel goed ondersteunt en mekaar helpt en op de juiste momenten de plaats geeft, aan welk dat de aandacht moet krijgen. En het, het daarom niet zo moeilijk maakt voor de, voor de kijker, luisteraar. En dat vind ik wel heel tof, dat dat bij Van der hond zo goed gelukt is is ook daarom ook heel plezant om te spelen Party. What's for jouw. Soms. soms. soms. soms. soms. soms. soms. soms. soms. soms. na het soms. van soms. soms. soms. soms. Dat is ook al, dat is, uh, de bedoeling dat we daar uh, eerst een plaat van gaan opnemen. Dat is ook een eerste keer voor het gezelschap, voor mij zeker. In hoeverre dat die cd een theatervoorstelling op cd gaat zijn of een muzikale cd of een combinatie, dat is nog af te wachten, want dat is juist de zoektocht die we gaan doen. Repeteren ook hier? Ja, dus we gaan inderdaad hier in de keuken <laughs> repeteren. Wat mijn bedoeling toch wel heel hard is, is dat eigenlijk iedereen mee de muziek gaat maken. Want ik vind het heel interessant uh, om terug te gaan. Ik zou graag terug gaan naar... naar ik, ik heb het in het begin singer-songwriter genoemd, omdat het, uh, je dan het beeld krijgt van die jongen met zijn akoestische gitaar en zijn stem. Dat zal, dat zal niet uh, de het geen worden waar het zal uh, worden. Maar dat, is, dat verbeeld wel schoon een soort simpelheid die ik er graag in zou vinden. Maar de, de, dat één dat uh, muziekje. Ik ga het dan er even zo achterin opzetten. Dat is wel iets dat voor mij iets. Uh oh. Dat alles kan veranderen nog, hè. Het is, het is nog, maar voor mij heeft dat wel een, een, een insteek, en een soort begin uh, Wordt dat veel duidelijk wordt, muzikaal dan voor die voorstelling en het is een soort singer-songwriter van elektronica, het is echt zo, het, zijn, het is een synth en je bent met drie knopjes bezig. En er is geen effecten achter. En dat voelt ook zo puur, daarom. En het zou in de jaren zeventig op een plaat kunnen hebben.